Maar uh, ze hebben beterschap uh, beloofd als u de stukken leest en dat zult u ongetwijfeld gedaan hebben. Dan zult u uh, met uh, de heer Berendsen en mij het eens zijn dat wij in de kei eigenlijk toch wel uh, vertrouwen hebben. Zal ik nu weer verder gaan? Graag. Want ik wilde even afronden. Ja. Voorzitter. Het wordt dus nu binnenkort gerealiseerd. En um, dat is een, uh, ja, uh, toch wel een prestatie uh, van uh, dit college. En het uh, vorige college. En um, ik heb er alle vertrouwen in... Uh, dat uh, de zaak in kwaliteit... en in, um, in hoeveelheid uh, naar tevredenheid zal worden uh, gerealiseerd. Ik spreek overigens wel de hoop uit dat ondernemers ook in de nabije toekomst elkaar zullen vinden... en zullen meewerken aan de verdere invulling van dit onderwerp. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Mevrouw Rietkerk. Ja, dank u, voorzitter. Wij zijn blij dat het bestemmingsplan hopelijk vanavond... Uh... Dat het er doorheen komt. Het wordt een mooie plek, het wordt een samenwerking met de kei, met uh, gemeenten, met ondernemers. Zo is het ook opgezet. En alle positieve verhalen die er gezegd zijn, die ga ik niet herhalen. En uh, dit is mijn eerste termijn en ook mijn laatste termijn. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Meneer Veltwies. Ja, dank u wel, voorzitter. De... Er wordt al jaren gepraat over het bestemmingsplan, bestemmingsplan Nieuw-Noord. Er zijn er zelfs verschillende die al heel oud zijn. Ik vind het een goed plan. En uh, de gemeente is samen met uh, de vereniging van een bedrijventrein in onderhandeling gegaan. Die hebben wat tot stand gebracht. Uh, er is uh, heel veel naar ons toegekomen. Uh, we hebben een heel pak van de adviescommissie. Uh, daar kun je allemaal wat van denken... Uh, we hebben een anterieur overeenkomst. De wethouder is met verschillende memo's naar ons toegekomen. Wat belangrijk is, is we krijgen op het kordeksterrein uh, woningbouw. Wat toch, uh, dat zo eerder gezegd ook, een heel mooi gebied is voor winst voor woningbouw. En eigenlijk, uh, ja, het wordt uh, een hele uitstraling van het stuk uh, Nieuw-Noord komt uh, dit te goede. Uh, uh, dank u wel, meneer Veltwies. Meneer Kramer, u heeft een uh, vraag of interruptie? Ja, de heer Veltwies is heel stellig. Er komt op het Corendex terrein woningbouw. Waar leidt u dat dan af? Meneer Veltwies. Dat zijn uh, toezeggingen geweest van de KEI. De KEI wil uh, ontwikkelen. Die is eigendom van de Corendex terrein. En die uh, gaat daar woningbouw uh, plegen. Dat is al eerder afgesproken zelfs. Uh, meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, dan toch even een kleine... Kijk, er ligt een wijzigingsbevoegdheid op, maar er zal er dan nog steeds wel afspraken moeten worden gemaakt. Dus dan ben ik dus... zeer benieuwd waar die afspraken zijn, want die liggen hier er niet. Er staan onder. in prestatieafspraken van de Kei, staat dit. Uh... Er staat daar dat ze gaan woningbouw gaan plegen. Dank u wel. Ik kijk even rond. Is het termijn even voldoende? Goed. Wethouder Bluis, u kunt gelijk doorgaan, ja, of wilt u? Ja, wethouder Bluijs, u heeft het woord. Ja, ik, ik heb niet zoveel vragen gehad. Uh, het is jammer dat de, de vraag van de heer Kramer nu pas komt en niet in de commissie is gekomen. Want dan had ik hem ook nog van de nodige correspondentie kunnen voorzien. Over het feit wat die, uh, die wijzigingsbevoegdheid, uh, de financiële haalbaarheid daarover inhoudt. Want volgens mij hebben we dat niet bezorgd. Op, dan heb ik het gemist, want dan had ik u nog meer informatie daarover kunnen geven. Ik begin maar met die wijzigingsbevoegdheid. Ik, ik, ik, ik lees het stuk terug, pagina 5, waar het over gaat. Ik kan nergens een tegenstrijdigheid in vinden. Dus, en u, ik heb een paar keer via de voorzitter gevraagd... of u daar antwoord op wilde ge kon geven waar die tegenstrijdigheid zit. Ik zie hem niet. Uh, daarnaast is het zo dat als u correspondentie nagaat... over wijzigingsbevoegdheden en financiële haalbaarheid... u zou daar eens op moeten gaan boekelen... dan vindt u allerlei uitspraken daarover. Van heel positief tot negatief. Maar... Waar het bij die financiële haalbaarheid vooral om gaat, is dat je kan aantonen. dat er binnen tien jaar. daar feitelijk die wijzigingsbevoegdheid gaat ingevuld worden. En. en het staat ook trouwens in het stuk. Uh, en daarvoor moet je planologische onderzoeken doen. Die zijn allemaal gebeurd. Die zitten allemaal in het bestemmingsplan. Het, gaat de bestemmingsplan. het is zo dik. Allemaal planologische onderzoeken. Dus natuurlijk moet je eerst kijken. Kan er woningbouw op de Coredex plaatsvinden? Ja, dat kan. Kijk maar naar de onderzoeken die eronder liggen. Bodemonderzoeken. Tuurlijk, die zijn nog globaal. Die zijn niet achter de komma. Maar als je alles wil weten. Precies hoe het gaat, loopt. En wat de uitkomst is. Dan zal je nooit een bestemmingsplan kunnen vaststellen. Want er is altijd bezwaar en beroep mogelijk tegen elk bestemmingsplan. Dus die financiële uitvoerbaarheid in die plan onderzoeken, die zitten allemaal bij het bestemmingsplan. Dus het bestemmingsplan is gevuld met de mogelijkheden om die wijzigingsbevoegdheid ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Het is niet zo, oh we een wijziging. En daar gaat het vaak fout. Kijk maar naar de jurisprudentie na. Dan nemen we een wijzigingsbevoegdheid op. We gaan een, een bepaald gebied gaan wonen en vervolgens kan er op geen enkele wijze iets worden, goed worden aangetoond... ...ook over die financiële haalbaarheid. Er zijn voorbeelden van... ...ja, wij gaan daar één woning bouwen... ...en iedereen weet dat die grond al meer dan 2 miljoen kost. Nou, daar prikt een rechter zo doorheen. Maar dat is hier niet aan de orde. Dat is hier niet aan de orde. U, u weet wat er in de antrieuren overeenkomst staat. Daar vindt u bepaalde garanties terug. U weet dat er is, zijn onderhandelingen vinden er al reeds plaats... ...met een ontwikkelaar om te kijken of het mogelijk is. Dus die lichten staan echt op groen. En zo ver mogelijk als ze op groen kunnen staan. Hè? Want uiteindelijk zit er aan elk bestemmingsplan... ...aan elke ontwikkeling die we doen, risico's. Maar ik wil niet ge geassocieerd worden met dit project... ...met de Watertorenplein graag... ...want ik vind dat niet de juiste wijze van benaderen. Want er staan hier hele belangrijke zaken op het spel. Er staat een bestemmingsplanstel. Er zijn ondernemers die willen graag morgen gaan investeren in Zandvoort... Dat is uniek voor Zandvoort. Eigen ondernemers die willen investeren in bedrijven in Zandvoort. Er, er is een partij die zich heeft die Wij hebben de kans laten verlopen als overheid in Zandvoort... om die grond tot ons te nemen. Dat hebben wij laten verlopen. Wij hebben geen grondpositie. Die krijgen we ook niet. En ik denk dat u dan de organisatie mag bedanken... de wijze waarop ze dit hebben aangepakt... dat er nu iets voor ligt dat er wel kansen zijn... ...en mogelijkheden en invulling. Het is niet dichtgetimmerd. Wij kunnen het niet dichttimmeren. Maar dat is wel de intentie. Van de ene kant het bestemmingsplan... ...met, met zijn zaken erin. De anterieure overeenkomst die, die afdekt... ...dat echt daadwerkelijk, als het onherroepelijk is... ...dat er gebouwd kan worden. Daar moet het college dan nog een uitvoeringsplan voor vaststellen. Dat zullen we ook met u delen. U heeft er al wel eens wat afbeeldingen van gezien. Ze hangen wel op mijn camera al. De ideeën die daarover zijn... Maar dat ligt gewoon klaar. Er zit gewoon een grote ondernemer in Zandvoort... Hè? die zit te wachten. Onder andere is dat Air Force, mensen in dienst, die willen beginnen. En laten we nou niet... omdat het misschien niet helemaal is zoals u denkt dat het zou moeten... of dat u zegt, ja, we zouden wel meer willen. Nee, we moeten ook keuzes durven te maken. En er zit een fantastisch woningbouwprogramma zit erachter. En tuurlijk is dat ook niet 100% zeker. Niks is 100% zeker in het leven... Maar we zijn wel op speaking terms met de kei. En we zijn op speaking terms met, met Tunis daarover. We zijn op speaking terms met Pak 3D. Met de Bedrijventreinenvereniging. U hebt prestatieafspraken waar dingen in staan. De kei moet woningen bouwen. Die zal woningen bouwen. Wat ze ook willen of niet. Dus ook Pak 3D heeft aangegeven. Dat heb ik u ook nog toegezonden. Wat zij daar willen bouwen. We hebben aangegeven. We bouwen woningen. Bedrijfswoningen. En het bedrijventrein wordt ingevuld. En tuurlijk, er zitten altijd risico's. En ik heb het stuk nog eens gelezen, pagina 5. Ik zie geen enkele tegenstrijdigheid in. En dit is de onderbouwing die het college geeft... naar aanleiding ervan. De, u, u heeft volgens mij die vraag ook nog iets gesteld... meneer Kramer aan de meneer van de commissie. Die zei dat het allemaal in orde was. Dat zei hij wel. Die zei wel dat het in orde was. Die, zei, die heeft niet gezegd van... ja, maar dat, er klopt helemaal iets niet van... En tot zover is het ingevuld. Um, dan ten aanzien uh, van uh, de, heer, ja, de heer Cohen. Ik, ja, ik, ik kom niet verder van wat er nu allemaal niet goed is. Ja, ook Watertorenplein wordt erbij gehaald. Ja, sorry, dit is het bedrijventrein Nieuw-Noord. Dus niet het Watertorenplein. Laten we ons niet, niet in angst, maar vooral in positieve zin met elkaar bezig zijn... Het leereffect, het leereffect moet nog komen. Het onderzoek moet nog komen. Ik hoop dat, dat we van het onderzoek gaan leren. Maar dat is nu niet aan de orde, denk ik. Um, dus ik heb daar volgens mij geen vragen in gezien. Nou, met, met de, de heer, heer Berends, het, het, het aantal woningen, prestatieafspraken... Nou, dat is volgens mij uh, geregeld. Uh, de vragen over uh, 1b, ja, daar heb ik u memo van gezonden. U, uh, dat gaat over dus het, het uitbreiden van de hoogte... Voor uh, 1B, dat is een woon-werkgebied. En daar zijn uh, initiatieven om eventueel iets hoger te mogen bouwen. Uh, ik heb u aangegeven in uh, A, B en C en D wat de mogelijkheden zijn. De enige mogelijkheid in onze optiek om het bestemmingsplan door te laten is, is D. En dat is dus uh, met in gesprek te gaan met de initiatiefnemers... om te kijken of, of we kunnen komen tot intentie en afspraken... om daar een wijziging op te kunnen toepassen... binnen de kaders van de wetruimtelijke ordening. En daarbij zit er natuurlijk ook... dat je daar ook weer een anterieur-overeenkomst aan hangt. Wat mag er qua parkeren, wat enzovoort, enzovoort. Uh, wij hebben dat min of meer gezegd... dat het dat, dat, dat maximale advies is wat we kunnen geven. U heeft volgens mij antwoord gekregen. Die brieven heeft u gehad. En volgens mij kunt u daaruit lezen... dat beide initiatiefnemers daar in principe genoegen mee nemen. Dus u zult het dan moeten doen met mijn toezegging... Dan dat ik dat op die wijze zal oppakken. En u kunt mij daarop controleren. En ik zal u ook op de hoogte houden op het moment dat dat aan de orde is. Ja, ik denk dat ik het in grote lijnen gehad heb. Of ben ik nog iets heel dringends vergeten? Dank u wel, wethouder Bluis. Tweede termijn. Wie van u bijt het spits af? Of zegt u meneer Kramer. Gaat u gang hoor. Oh. Nee, dus, ja, Sorry, ik wekte de indruk als ik een rondje maak. Maar ik dat denk u gaat niet. een uh, lijstje nee. weer nee. opstellen. We gaan gewoon wat uh, uh, losser nu het debat in. Gaat u gang, meneer Nou, wat fijn. Um, ik heb um, uh, in eerste instantie uh, een uh, stuk voorgelezen van onze eigen adviescommissie. En ik heb de heer Bluis horen... Uh, ...hoorde zeggen dat hij eh, zich van geen kwaad bewustheid is dat hij contrair dat advies gaat. Maar ja, als we het lezen en ook de laatste zin alles overzien... ...is de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan geadresseerd en veiliggesteld. En daarvoor volgt een hele opsomming waarom hetgene wat het college voorstelt gewoon deugt. En nou, onze eigen adviescommissie denkt daar anders over. En, ehm, wij hebben dus gezegd tijdens de commissie dat het niet rij voor besluitvorming is... En wij hebben eerder geleerd, niet alleen van het Watertorenplein, maar ook van de Middenboulevard, van het bestemmingsplan Centrum... van het bestemmingsplan Corse van Uffert... Um, ja, dat wij het niet altijd even goed doen. En um, dat wordt dan uiteindelijk uh, tijdens een, uh, een zitting van de, de Raad van State... dat wij weer uh, worden teruggefloten of dat wij weer moet dingen moeten aanpassen in het bestemmingsplan. En ik denk dat het zaak is om um, niet opnieuw... Um, ja, die afgang, om het zo maar eventjes te noemen, te hebben dat we een maand uh, dit bestemmingsplan uh, uitstellen om vast te stellen. En een second opinion te vragen over hetgeen wat de college vraagt en wat de adviescommissie uh, vraagt. Dat wil ik graag voorstellen, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. We gaan rond meneer Berensen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom weer terug bij meneer Beelen, want ik heb hem net gevraagd van hoe hij dat ziet ten aanzien van de garanties, ten aanzien van de verplaatsing van de Curie-driehoek. Als wel dat ik gevraagd heb van in welk, wat hij dan een redelijke termijn vindt. Hij plaatste dat door naar de wethouder. Alleen, ik heb van de wethouder ook geen antwoord gekregen. Dus meneer Beelen, kom u bij u terug. Van, misschien dat u toch nog eens even aan kunt geven van hoe u dat ziet met die garanties ten aanzien van de verplaatsing van de Curie-driehoek... Eh, Curie en wat u een redelijke termijn vindt. Wie wil... Meneer Beheerle gelijk. Nou, voorzitter. Tweede termijn? Collega Metters en ik zitten, hebben samen dit dossier. Mijn collega Metters heeft hier een, een stuk voor zich. En die kan dan antwoord geven op de heer Berends. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter, dat u mij de gelegenheid geeft. Uh, in eerdere bijeenkomsten, meneer Berends, is er gezegd dat de wethouder mogelijkheden heeft om een redelijke termijn te bewaken en te beheersen. Uh, nou, uh, dat is ons gezegd. Uh, ik weet ook waar het staat in welke artikelen. Het is ook tegen u gezegd. En u bent van mening dat die anders ingevuld moet worden. Dat mag, dat respecteer ik. Maar er is een mogelijkheid voor de wethouder om hier in te grijpen in dit proces. En dat is het standpunt van het CDA. Dat is voldoende. En dat is ook het antwoord dat wij dus aan u geven. En dat doe ik bij deze. Maar nou, wat zijn dan volgens u... Sorry meneer de voorzitter, mag ik? Meneer Berendsen. Wat zijn dan volgens u dan die mogelijkheden? Want daar ben ik dan even nieuwsgierig naar. Want ja, ik heb toch sterk de indruk dat u eh, eigenlijk geen antwoord wil geven op de vragen die ik stel. Dus eh, bent u nu gewoon het verlengstuk van de wethouder? Of bent u nu, heeft u nu als partij een eigen verantwoordelijkheid? Meneer Mettes, laatste keer op dit onderdeel, want anders gaan we een beetje herhalen. Ja, dat wordt inderdaad herhalen en ik, ik ga ook niet in op, op, op flauwe opmerkingen in, in deze naar mijn richting. Daar heb ik geen behoefte aan. Uh, ik blijf dus uh, uh, stellen dat er de mogelijkheid is voor de wethouder om in te grijpen. Om te bewaken dat, en dat is voor het CDA van essentieel belang, dat ondernemers daar uh, de mogelijkheid hebben om in uh, redelijkheid, er moet ook vaart zitten... en dat is dus het dilemma wat erin zit, en dat weet u ook meneer Berendsen... het is het dilemma tussen vaart brengen in een ontwikkeling die Zandvoort nodig heeft... die essentieel is, uh, versus de zorgvuldigheid. Die moeilijkheid die is aanwezig in een artikel uh, wat afgesproken is... waar wij niet over mogen praten. Dus dan is het flauw om die opmerkingen te maken... en dan gaat het om een kwestie van vertrouwen... Een stukken lezen. Ik interpreteer ze zo namens het CDA dat die mogelijkheid er is. U doet het anders. Dat respecteer ik. Dat is uw zaak. Maar het zou fijn zijn als u de mijne ook zou respecteren. Maar daar bent u ook vrij in. Dank u wel, meneer Metters. En ik had net al gezegd dat ik even dit dialoogrondje afrond. We gaan verder met de tweede termijn. Meneer Sandbergen. Voorzitter, dank u wel. Um, voorzitter, er is uh, suggestie gewerkt... of in ieder geval uh, er is aangegeven door één door of misschien wel meer partijen... dat ze uh, uh, gelet op de leeuwen en beren uh, die zij uh, op de weg zien... Uh, het besluit niet uh, uh, of het voorstel niet uh, besluitvaardig uh, of tot besluit zou kunnen komen... of anderszins. Uh, D66 is van mening dat... Uh, ja, dat dat toch een, be een bepaalde cultuur is binnen Zandvoort... om dingen, eh, ja, allerlei problemen op te werpen... zodat dingen vertraagd eh, worden. En eh, de realiteit eh, gebiedt ons dan te zeggen ja, ja, dat... Ja, voorzitter, mijn collega naast mij wil dat ik stop. Nou, ik stop absoluut niet. Ik vind het namelijk heel erg kwalijk wat de heer Samberg zegt. Want juist die vertragingen die ontstaan wanneer de procedures niet goed doorlopen zijn. En het enige wat de VVD nu vraagt is een maand uitstel om te kijken watgene wat nu wordt gesteld door onze eigen adviescommissie. En wat het wat college zet. Om dat te toetsen. Om te kijken of we dadelijk een goed en zuiver proces hebben gevolgd. voor dit bestemmingsplan vast te stellen. Dat is het enige wat we vragen. Dat is een maand uitstel. Wanneer u zo gaat doordrukken, wat, wat normaal hier altijd het, het motto is... Hè? haasten, haasten, haasten... dan lopen we dus het risico dat we juist vertraging gaan oplopen. Het is niet veel gevraagd, één maand uitstel. Meneer Sandbergen. Voorzitter, eh, een periode van eh, een maand, eh, dat hoor ik dan nu. Althans, eh, dat kan aan mijn oren liggen. Maar ik heb niet gehoord eh, dat eh, de VVD het een maand wil uitstellen. Maar even los daarvan... Even los daarvan en dat is natuurlijk wel een geval dat hier in Zandvoort projecten eh, op stapel worden gezet. En eh, er zijn eh, voorbeelden zat te noemen en eh, dat die dan uiteindelijk niet wordt gerealiseerd. Of in ieder geval na jaren worden gerealiseerd. En eh, het bedrijftrein is zo'n typisch voorbeeld waar... Eh, ja. Waar, dingen, waar veel over gesproken wordt. Eh, iedereen eh, zegt ja, nee, maar er moet wel wat gebeuren. En natuurlijk, eh, maar als dat puntje bepaaldje komt, zijn we meesters in het opwerpen van allerlei problemen. Ik denk dat we nu moeten doorbijten. En ongetwijfeld zullen er een aantal risico's aan het besluit eh, eh, kleven. Ik heb dat in eerste instantie ook, ook gezegd. Um, ik denk dat we nu gewoon moeten gaan besluiten. En daar pleit ik voor. Dank u wel. Dank u wel meneer Sandberger. Wie nog in tweede termijn? Um, meneer Berensen, ik dacht dat u al het woord had gehad. Maar ik maak eerst een rondje verder. En dan kom ik echt bij u terug. Want ik wil eerst uh, de volgorde van de tweede termijn doen. En ik ken u als iemand die toch uh, goed onthoudt wat u wilt zeggen. Meneer Cohen. <lacht> Ja, nou kan ik u moeilijk uh, mij afvallen, hè, als ik dat zeg, meneer Berendsen. Ja, <coughs> meneer Cohen. Dank u wel. Zoals ook hier en in het leven, het bestaat uit goede en minder goede dingen. Nou, wat ik al eerder gezegd heb, probeer nou die minder goede dingen... probeer die er nou uit te halen en probeer te optimaliseren. Maar goed, dan kun je er voorbij gaan... Um, ik vind toch dat er heel veel risico's uh, in, in zitten in dit bestemmingsplan. En een maand uitstel, dat lijkt me niet zo verkeerd. Want we hebben drie weken geleden hebben we het in de commissie gehad... en toen is op een aantal punten beloofd van we gaan verder daarmee, we gaan het uitzoeken. Nou, dat is niet gebeurd op een aantal punten. Dan kun je toch nu drie weken, vier weken kun je dan nu weer de tijd nemen om tot een beter plan te komen. Dus dat lijkt me niet zo moeilijk, Daar sluit ik uh, aan bij de VVD... Um, dan, ja, een, een heel ander punt is dat... en dat heb ik eigenlijk al steeds ervaren... er, er komen steeds van die sub subjectieve kreten naar voren van... ja, het is goed en... en um, ja, onderbouw dat nou eens. Wat is nou goed? Wat is die kwaliteit die je dan verlangt daarvan? Nou, dat komt dus niet. Um, en dan een heel ander punt is... Meneer Cohen u heeft een interruptie. Meneer Sandbergen. Voorzitter, de heer Cohen die heeft het over ja, problemen, leven en beren zoals ik dat noem, die op de weg zijn. Benoemt u er dan eens een paar? Noemt u maar eens een paar problemen die voor u zodanig zijn dat u nu niet kunt beslissen. Meneer Cohen. Nou, kan ik zeggen, er zitten behoorlijk wat risico's aan. aan. Nee, gewoon de... noemen, wat zijn de risico's dan? Ja, maar die zijn toch hier genoemd al? De afhankelijkheid, die is toch ook uh, genoemd hier? Er zit een stukje onrechtvaardigheid in. Dat is nog niet genoemd, maar het zit er wel in. Noemt je dan de onrechtvaardigheid is? Ja. Nou, dat, dat we opeens van bestemmingsplan... Um, <kliek> ...milieuzone 1 a 2 naar een hogere milieuzone toe gaan... ...dat zit er ook in. Maar daar wil ik niet eens over praten. Wat er niet in zit... Dat is het oog voor duurzaamheid. We hebben het allemaal over duurzaamheid. Nou, dit is dan de kans om hier iets aan te doen. En dat kun je doen in de randvoorwaarden. Dat zou een gemiste kans zijn. We staan voor een transitie, hè, energietransitie, om te komen minder fossiele brandstoffen. Werk daar dan aan. Zet daar dingen voor in, in het bestemmingsplan, voor zover dat mogelijk is. En tot slot, ja, handhaving is altijd al het stiefkindje van deze gemeente geweest. Handhaving kun je doen op een goed uitgekristalliseerd bestemmingsplan. Nou, zorg dan dat je dat hebt. Ja? Niet meer, niet minder. En als ik dan kijk naar een betere kwaliteit bestemmingsplan en je, vraagt, je denkt daar ongeveer vier weken voor nodig te hebben. Nou, wat, wat, wat, wat let op, op die 40, 50 jaar dat het geduurd heeft. Termijn. Dank u. Dank u wel, meneer Cohen. We kijken even rond uh, in tweede termijn. Dan ga ik naar meneer Berensen en daarna naar meneer Metters, want beide hebben in de tweede termijn al een keer iets gezegd. Meneer Berensen. Uh, mijn eerste tweede termijn was volgens mij meer een interruptie, even op, uh, maar dat doet er even niet toe. Uh, kijk, waar het mij met name om gaat, en dat wil ik toch uh, meneer Zandberg ook nog wel even op wijzen. Kijk, dit is een ...verdraait een belangrijk bestemmingsplan. Ik denk dat iedereen zich daar wel van doordrongen is. Zowel voor het bedrijfsleven in Zandvoort als ook voor de woningbouw in Zandvoort. Um, en daarom is het zo belangrijk dat we gewoon goede afspraken maken... ...over wat wel gebeurt en wat niet gebeurt. En waar ik op blijf hameren, en ik kan het niet genoeg benadrukken... ...is de onzekerheid voor wat betreft de verplaatsing van de Curie-driehoek. Meneer Zandbergen, dat moet u toch ook zien... En ik vraag alleen maar om dat gewoon goed dicht te timmeren. Dat er een maximale kans is dat die verplaatsing van die Curie-driehoek... en daarmee zeg maar de realisatie van het totale plan zeg maar goed geregeld wordt. En ik vind dus ook, en ik ben het wat dat betreft eens met meneer Kramer... dit, dit bestemmingsplan op dit moment nog niet rijp voor besluitvorming hier in deze raad. Omdat dat... ...gebeuren, en we hebben daar zeg maar, in beslotenheid over vergaderd... Ja, ...nog niet voldoende is uitgediept. En ik vind dat belangrijk. En we kunnen het, laat ik daar nog eens een keer... ...we kunnen het maar één keer goed doen. Als we het nu niet goed doen... ...dan verpesten we het voor de rest van een reeks van jaren. En daar kan ik alleen maar op blijven aandringen. Dank u wel, meneer Berends. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter, dat u mij de gelegenheid geeft. Uh, feit is dat uh, er heel oude bestemmingsplannen liggen... waar deze raad en andere raden zich eigenlijk voor moeten schamen... voor degenen die er eerder kans voor gezien hebben... om tot een bestemmingsplan te komen... waar een wettelijke verplichting op zit... die niet ouder mag zijn dan tien jaar. We hebben het hier over 1965. Dus uh, dat is een feit wat het CDA betreft. Een achtergrond ook. Een ander feit is dat we ten aanzien van de terrein van de rioolzuivering... Nou, ik ga absoluut niet naar mensen wijzen, maar het is een feit dat we die grond niet in eigendom hebben. Wat gebeurd is, is gebeurd, maar het is wel zo. Dus we hebben daar geen grondpositie in dat deel. Dat betekent dat daar uh, Rijnland ook niet meer zo werkt. Van we hebben een gemeente, kunnen we die niet misschien een beetje ter willen zijn in deze tijd? En kunnen we die grond wat goedkoper verkopen? Dat bestaat niet meer, dat is geen feit. Er moet eens dus flink voor betaald worden. En er wordt betaald. Door een private ondernemer. We hebben ook niet als raad gezegd. Laten wij uh, daar geld voor reserveren. Of laten we het een strategisch gebied noemen. Dat we het zelf gaan kopen. Is een feit. Uh, dat is een achtergrond wat hier dus ligt. Dan ligt hier nu op dit moment. En ik ben het daar totaal mee oneens meneer Berendsen, met u. Uh, ik ben het eens met u dat het een heel belangrijk gegeven is om goed voor de ondernemers te zorgen... die we willen uitdagen om naar een andere plek te gaan. Dat hebben we overigens wel afgesproken in deze gemeenteraad. Uh, en de vorige gemeenteraad in de structuurvisie Parel aan Zee. Dat weten we allemaal, dus dat willen we. Dat is helemaal geen nieuws, dat is oud. En dat moeten we op een zorgvuldige manier doen. Dat ben ik met u eens. Maar dat daarmee de rest van het plan zou, uh, niet belangrijk zou zijn of minder belangrijk... Dat bestrijd ik ten stelligste. Waarom? Omdat op het AWBZ-terrein uh, mogelijkheden liggen te ontwikkelen. Voor kleinschalige ondernemers in combinatie met woningbouw. Voor andere ondernemers in Zandvoort die daar behoefte aan hebben. En die daarin willen investeren. Wat nodig is. Daarnaast ligt de Max Planckstraat. Meneer Metters, u heeft een korte interruptie van dank mevrouw. Dank u wel. Uh, dank u voorzitter. Meneer Metters, ik heb helemaal niet gezegd dat de rest helemaal niet belangrijk is. Oh. Ik heb alleen maar gezegd van dat het, de Curie-driehoek een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het totaal. En dat ik het zo jammer zou vinden dat als we dat niet integraal op kunnen lossen. doordat we niet kunnen realiseren dat de verplaatsing van de Curie-driehoek gerealiseerd wordt. dat dat afbreuk zou doen aan zeg maar, de ontwikkeling van het totaal. Dat is wat ik gezegd heb. Dank u wel. Meneer Mertens, gaat u verder? Ja. Daar zijn wij het mee eens ten aanzien van dat deel van het gebied en die zorgvuldigheid alleen. We verschillen van mening en we kunnen dat niet hier in detail bespreken met elkaar... maar daar kennen wij de inhoud wel van, van de anterieure overeenkomst. Wij hebben vertrouwen in dat die mogelijkheid er is om die zorgvuldigheid te garanderen... ook voor de juist voor de ondernemers daar. Wat ik dus uh, uh, tot slot wil zeggen... En, en dat geldt ook voor de andere uh, huidige deelgebieden die er zijn... Uh, waar oude bestemmingspannen op liggen... hier ligt dus een geweldige kans. En dat heeft uh, Beel in de eerste termijn gezegd. Die kans, die ligt er. Ik zie niet in dat we dat met een maandje nog eens laten, uh, zouden moeten bekijken... of zouden moeten afwachten. Dat heeft geen zin. Ik heb ook geen enkele behoefte om uh, terug te gaan... naar welk gebied, ook in Zandvoort hier... waar we heel lang over gedaan hebben... en wie daar dan al dan niet een rol in gespeeld hebben. Hier ligt vanavond... Een uh, bestemmingsplan wat het CDA steunt, omdat het een unieke kans is voor Zandvoort en nodig is. Meneer Mettes, dat zijn mijn woorden. Interruptie van meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, de heer Metters schetste net een geschiedenis sinds 1965, als ik het goed heb gehoord. Ik denk dat een maand dan uh, niet te veel uh, is gevraagd. Maar feitelijk willen we hier nou een stukje bluffpoker gaan spelen met z'n allen. Dat wij wel weten dat de, dat de risico's voorzien zijn. Of willen we nou een keertje dat een bestemmingsplan zorgvuldig wordt, een zorgvuldig besluit wordt genomen. En ook het advies van, de, van onze eigen commissie die wij hebben ingesteld ook serieus wordt onderzocht ten opzichte van hetgene wat het college heeft gesteld. Zou u dat niet graag willen weten voordat u dit bestemmingsplan gaat vaststellen? Wij verschillen, verschillen sterk van mening meneer Kramer. Uh, ik vind dat er helemaal geen sprake is van bluffpoker. Uh, bluff uh, als het gaat om de adviescommissie, is het uh, een adviescommissie van mening dat het een goed plan is. En er zijn inderdaad op een enkel terrein, en dat gebeurt altijd, en zeker bij een bestemmingsplan van deze omvang, op een enkel gebied zijn er opmerkingen gemaakt. En u weet ook dat een adviescommissie een adviescommissie is, dat het college dat kan afwijken en als de een college dat goed argumenteert en dat is wat ons betreft gedaan... door de wethouder, is dat voor ons geen punt. En is het woord bluffpoker, vind ik volstrekt veel te zwaar uitgedrukt. Mevrouw van der Veld. Ja, ik, ik heb u allen zo vanavond even beluisterd. En uh, inderdaad, er zitten nog wat zaken... die wellicht beter bekeken moeten worden. De heer Kramer haalt het aan... Uh, Meneer Berendsen haalt ook zijn uh, problemen aan. En ik wil eigenlijk vragen aan het college... is het heel erg om het een maand uit te stellen? In die tijd kunnen die zaken even beter besproken worden. Ook de antwoorden die wij gekregen hebben... over het eventuele verhogen van, uh, van de woningen... ben ik ook niet tevreden mee. En ook de gemeente Belangen-Zandvoort zal het heel erg op prijs stellen... om het met een maand uit te stellen... Maar dan wel in de tussentijd een extra commissie... waarin de dingen dan even duidelijker gemaakt kunnen worden. En wat betreft de adviescommissie... Uh, tuurlijk mag het college dat naar zich neerleggen... want het is namelijk een adviescommissie voor de Raad. Meneer Metters. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Van der Veld... om te begrijpen of we het hetzelfde hebben. Uh, we hebben stukken gekregen van mededeling van de wethouder... dat in individuele gevallen het mogelijk is om een plan in te dienen en dat er een aantal voorwaarden vandaan moet worden... waardoor uh, uh, niet bij voorbaat wordt uitgesloten uh, dat daar geen, bedrijfswoning met een, geen bedrijf en een woning gebouwd zou kunnen gaan worden. Dus die zijn ondernemers, en ik heb ook de antwoorden van de wethouder begrepen... dat die daarvan op de hoogte zijn of ze er wel of geen gebruik van gaan maken. Vindt u dat niet voldoende op dit moment? Mevrouw van der Veld. Nee, dat vind ik niet voldoende. Okay. En als ik ook kijk naar hoe het omschreven staat, daar kun je dus allerlei kanten mee op. En ik vind dat het gewoon klip en klaar moet zijn wat je daarvan mag verwachten. En niet van ja, het zou kunnen dat. Misschien doen we het wel. Nee, die mensen willen ook zekerheid. En zoek dat dan maar eerst uit. En maar we hebben het wel. tijdens de commissie ook al gezegd. Dank u wel, mevrouw. Even mevrouw. uitstellen. Ik kijk even rond. Volgens mij is het verstandig om de wethouder even in tweede termijn het woord te geven. Uh, wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Uh, er zijn nog wat, uh, weer wat nieuwe feiten. Ik wil toch, toch met even meenemen. We hebben een commissievergadering gehad. We hebben een besloten vergadering gehad. Er worden voor een groot deel komen er nieuwe dingen op het pad. Dat vind ik raar als je een commissievergadering hebt gehad. Dat vind ik vreemd. Maar ik zal ze beantwoorden... Er zijn dingen beantwoord. Bijvoorbeeld het antwoord over 1b. U heeft het gelezen. Dat staat. De definitie wat D is. We krijgen twee berichten terug van de initiatiefnemers. Die volgens mij klip en klaar zijn. Dus daar kan volgens mij niet veel discussie over zijn. En wij hebben gezegd. We gaan de bestemmingsplannen er niet voor aanpassen. Dus volgens mij is dat helemaal duidelijk. Daarnaast is er gevraagd aan... De adviescommissie, of het allemaal goed was gegaan, ja. Er waren wat bedenkingen, die hebben ze opgeschreven. En ik begrijp het echt niet meer, maar het zal wel aan mij liggen. Een adviescommissie schrijft een stuk. Vervolgens schrijft het college daar overzicht van wijzigingen. 5 september. Dat wordt ja, goedgekeurd. Dat wordt goedgekeurd goed door het college. Dus dat, dat is een aanpassing. Dat is het advies volgen. Opvolgen, want de vraag was, kunt u aangeven hoe u die onderbouwing ziet? En dat is omschreven op pagina 5. Dat is klip en klaar dat het, dat, dat zo is. Daar kunt u over nadenken. U hebt vervolgens zelf aan de adviescommissie... Maar hoe kijkt u nu naar hoe dat allemaal gegaan is... Daar krijgt u niet uit te horen. Nou, wij vinden dat de beantwoording helemaal verkeerd is... en dat er geen antwoord is gekomen op de vragen. Dus, dus... Vo voorzitter, wat is er nou, wat is nou echt het probleem? Ik snap het niet ja. om dit even te toetsen. Gewoon een second opinion erop los te er laten. Is een, er, is een er is toch niks op tegen? Waarom, waarom zo stug volhouden... Meneer Kramer, misschien komt wethouder Bluis aan die vraag toe. Hij was volgens mij in algemene zin aan het antwoorden. Ik heb hem ook genoteerd. Dus ik ga hem ook bewaken. Wethouder Bluis. Ja, daar hebben wij nou een ambtelijke organisatie voor zitten. Met deskundigen die dat antwoord hebben geschreven. En waar ik vervolgens, omdat ik de vraag pas vanavond van u heb gekregen. Is er, is er ook, zeg ik al, er is voldoende correspondentie te vinden. Sowieso op internet over de procedurezaken. Uh, er is... En wij hebben dat getoetst. En daar mag je van uitgaan dat de ambtelijke organisatie dat goed heeft gedaan. En dat is omschreven op pagina 5. En dan, kunt, dan hoeft u het niet mee eens te zijn. Maar dat is voor het college voldoende om dat te doen. Zijn er geen risico's? Ja, er zijn altijd risico's. Er zijn altijd risico's. Kan iemand in bezwaar in beroep gaan? Dat, is, dat hoort gewoon bij het, bij het verhaal dat je een bestemmingsplan maakt. Heb het uitstellen van een maand dan zin? Nee, dat heeft geen zin. Want... Het college heeft besloten over de interieure overeenkomst. Die is, die is vastgesteld. Wij vinden dat we voldoende zekerheden hebben om in overleg te gaan met alle partijen. Om het vervolgtraject in gang te zetten. Dus ja, wat dat betreft denk ik van het loopt gewoon zoals het lopen moet. En we moeten niet doen denken. We, we moeten ervan uitgaan dat we tot een goede oplossing komen. En het is niet dichter, want dan hadden we grondposities moeten hebben. Of u had moeten zeggen, hier heeft u 5 miljoen en regelt u het maar, koop ze morgen uit en dan kunt u het hier zo aftikken. Maar zo werkt het niet, dat is onze, dat is onze positie niet in deze. Dan ten aanzien van de heer Cohen die begint over handhaven. Ik denk, als je het bestemmingsplan bekijkt... en u kijkt naar de vlakindeling... en u kijkt naar wat alles daar wat staat geschreven... elk stukje in het bestemmingsplan is helemaal exact omschreven... wat er wel en wat er niet mag. En het is afgewogen met de uitgangspunten die we hebben vastgesteld. We hebben gebieden aangewezen waar wonen werken mag. We hebben gebieden aangewezen waar alleen wonen mag... Enzovoort enzovoort. Dat is gewoon, het, volgens mij is er nog nooit zo'n goed bestemmingsplan gemaakt. Dat meen ik echt. En er is heel veel tijd en energie ingestoken om dat, om dat te doen. Dus het is zorgvuldig afgewoken. We zijn er al meer dan twee jaar mee bezig. We zijn niet gisteren begonnen. Ja, u krijgt zo'n interieur overeenkomst. Dat is een kwestie van onderhandelen. Dat is een interieur. En daarom komt dat altijd op het laatste moment. Dat geef ik toe. Maar dat is... Dat is ...op basis en het is aan het college om dat te besluiten. Dus ik zou u toch willen verzoeken om vandaag uh, het bestemmingsplan in stemming uh, te brengen. Ik dank u. Dank u wel, uh, wethouder Bluis. Uh, mijn voorstel is om even vijf minuten te schorsen. Niet alleen omdat kroketten en uh, andere dingen hier worden uitgedeeld. Ik, en voor de achterin de zaal, de mensen die krijgen uiteraard ook. En de luisteraars thuis... Als ze hierheen komen, lukt dat ook nog. Maar ik schors even kort vijf minuten. Dan kunnen we ook al eens even pauzen en daarna gaan we verder. so lonely. I'm own. Altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot dat was een schot van Shaky van de Hoek. Hij stal voor ons likuur, bonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg.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 Dat was een schot van Shaki van de Koek. En ieder ging zijn eigen weg. En Shaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak. Kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij. Half lief en half piraat. De een heet George, Sjaak, toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine schak groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik, van de buurt en onze straat. Spijbel. Dat was een schot van Shaky van de hoek. Een ruit kapot dat was een schot van Shaky van de hoek. Your heart of gold But after I was sold On all the tales you told Didn't you let your kisses Turn from hot to cold Was that the human thing to do Now I'm not trying To patch things up What's been done must be Lord I wouldn't even Treat up The way you treated me How could anybody Be so gone unfair You let me hang around Till I learned laugh and leave me crying there was that the human thing to do There is human I heard you say forgiveness is divine but all of us we think that you may say Heaven is all of mine. Such a heart of gold, but after I was sold on all the tales that you told, then you let your kisses turn from hot to cold. It means everybody dance. Kick up your heels, how good it feels. Pompanola, pompanola, you can learn it at a glance. Let's go. Kicking high, dipping low, I can carry woe? Advance and come, everybody strike up a band, teach every man. Pompanola, pompanola, that means everybody dance.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 zo zeggen. Kijk, wij hebben in de commissie hebben wij vragen gesteld... Nee, meneer Kramer, ik wil nu geen debat. Ik, als u over het ordevoorstel wat ik doe iets wilt zeggen, vind ik prima. Ik wil over de inhoud geen debat meer. Ik wil geen debat meer. Ben ik helder genoeg? Goed. De kernvraag is helder, hè? Goed. Dus stemmen of één maand uitstel? Mevrouw Van der Plas. Nee, u moet de microfoon gebruiken. Stemmen. Meneer Hermsen. Stemmen. Meneer Sandberg. Stemmen. Meneer Paap. Stemmen. Mevrouw Rietkerk. Stemmen. Meneer Kamer. Uitstel. Meneer Hendricks. Uitstel. Mevrouw Geurensson. Uitstel. En ik bied u mijn excuses aan, want ik begon verkeerd. Eh. Meneer Veldwies. Stemmen. Meneer Metters. Meneer Metters. Stemmen. Meneer Belum. Stemmen. Meneer Cohen. Uitstel. Via de microfoon graag, meneer Cohen. Uitstel. Mevrouw Van der Veld. Uitstel. Meneer Miezebeek. Uitstel. Meneer Berensen. Uitstel. Meneer Steegman. Uitstel. Meneer Posten. Stemmen natuurlijk. Dank u wel. Eén woord. Dank u wel. Meneer de griffier, ik heb het u moeilijk gemaakt, maar ik weet dat u goed bent. Oh ja. Dank u wel. Dat betekent dat, meneer de g heeft gezegd, negen leden in deze raad vinden dat er gestemd kan worden. En acht leden zeggen uitstel. Daarmee is het helder. Dan gaan we nu tot stemming over. Ja? Er is voldoende over gezegd. Bij hand opsteken. Wie is voor het raadsvoorstel bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw-Noord? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van... D66, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, Partij Veldwiets, het CDA, meneer Miezebeek en meneer Poster. Wie is tegen het verraadsvoorstel, tegen zijn? De heren Steegman, ik kom zo voor stemverklaringen bij u langs. Berensen, mevrouw van der Veld, meneer Cohen en de fractie van de VVD. Mevrouw van der Veld, stemverklaring kort graag. Oh jee. Dank, meneer Berendsen. Nee, dat was het hey, niet. Mevrouw van der Verenigde. Um, het plan omvat heel veel goede zaken. Helaas ook een paar zaken die niet zo goed zijn in mijn ogen. Vandaar goed. dat ik tegen dit plan heb moeten stemmen. Dank u wel, meneer Berendsen. Ik praat uh, mede namens mijn collega Steegman. Um, wij zijn voor het bestemmingsplan... Maar wij vinden het risico's ten aanzien van de verplaatsing van de QI-driehoek onvoldoende afgedekt. En dat is de reden dat wij niet de verantwoording willen nemen voor Dank de aanname wel. van dit bestemmingsplan. Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Wij uh, sluiten ons volmondig aan bij de heer Berensen en de heer Steegman die een heel verstandig woordje hebben gesproken. Bij de inhoud en niet als partij, denk ik, meneer Kramer. Of niet? Meneer Hermsen, komt de stemverklaring. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat met name om vertrouwen. Ik denk vertrouwen in het college en vertrouwen in het plan en vertrouwen in de ondernemers. Dank u wel. Goed, daarmee is het raadsvoorstel met 10-7 aangenomen. Wij gaan door naar agendapunt 4 en dat is de sportnota. Eh, en er vindt een wisseling van portefeuillehouder plaats. <truin> Zo wordt iemand anders sporten. Doen? <truin> Ha ha ha.